Heeft een goed verhaal. Een goed verhaal kun je ook digitaal lezen en luisteren. Ga naar onlinebibliotheek.nl. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. Acht uur geweest Joost hier het Q Music Nieuws van Nu.nl.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 Susanne Schulting is een van de beste short tracksters ooit. Ze is drievoudig olympisch kampioen. Maar ze koos twee jaar geleden na een enkel breuk van carrière op de lange baan. De Olympische winterspelen beginnen over een maand. En dan nog het weer van Weerplaza. Vannacht en morgen code oranje in het noordoosten voor sneeuw. In de rest van het land is het morgen regen bij 2 tot 4 graden. En Flits Marksen met geen vertragingen. Joost Swinkels. Wie denkt Matti? Of deze. Sorry, verkeerd. Wat is Matti's voorspelling voor het verboden woord? Wie gaat het vaak zeggen? Nou hoor je zo. Music. Music. Music. You sound better with you. Heard that you were late going home. Knew it right away something's wrong.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 Pour out a little holy water. Another care for the lost One's falling One tear for the broken heart with you a music Een beetje music en traffic. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh, nee. oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hè? Het verboden woord. Aanstaande maandag dan gaan we beginnen met het verboden woord. Een week waarin wij als Q-DJ's echt in angst leven: het woord beetje. Het woord beetje, dat mogen we de hele week niet uitspreken. Hoor jij het verboden woord voorbij komen op Q Music? Druk dan op die grote rode knop in de Q Music app. Kom je op de radio, dan win je maar liefst 500 euro. Tijdens de avondshows check ik deze hele week bij mijn collega's om te kijken hoe ze hun eigen kansen inschatten. Maar ook hoe zij kijken naar onze collega's. Wie gaat het nou het vaakst? Uitspreken. Ondertussen heb ik iedereen gesproken behalve de hofleverancier van het verboden woord. Hij ontbreekt nog. De vorige edities leverden die bakken met geld op voor jou als Q-luisteraar. Matty Valk, goedavond. Hey, hallo. Um, even naar vanochtend. Jullie speelden vanochtend een uh, oefenuurtje van het verboden woord. Hoe vond je het zelf gaan? Nou, uh, achteraf kan ik gewoon hardop zeggen dat het uh, dramatisch was. Ja. <laughs> <laughs> het uh, ging zeven keer fout in, in zestig minuten. Ja, ik moet wel zeggen dat uh, naarmate het uur vorderde... Um, ging het wel beter. En dat klinkt misschien een beetje gek. Maar ik moet wel zeggen dat ongeveer na drie kwartier kreeg je het van jezelf door. Dat je dacht, oh ja, en nu zeg ik het. Dus zeg maar, waar je in het begin dacht van... heb ik het gezegd, heb ik het gezegd... moet je, moet je er door anderen op gewezen worden... dacht je na nou drie kwartier, oh ja, het vloept er nu uit... maar dan zat je heel kort op de bal. Snap je wat ja. ik bedoel? Ja, dan weet dus dan je waar dan, je het gaat zeggen. Ja, dan weet je waar je het gaat zeggen... en dan was het al wel gezegd... maar dan dacht je wel meteen, oeh... terwijl in het begin had je het niet eens door. Dus ik, we hebben in dat uur wel progressie gemaakt. Dat maakt wel dat je het maar twee keer hebt gezegd, Matt. Ja, dat is toch eigenlijk best wel netjes? Nou, als ik kijk naar de vorige keer met 18 keer... denk ik dat je dat, dat wel kunt stellen dat dat op zich goed is. Maar nogmaals, dit was pas voor 60 minuten, hè? Ja, nee, dat klopt. En, maar, ik bedoel, als ik kijk naar de, de verschillen tussen mij en Marie... dan gaat zij gewoon echt volledig aan kop. Kijk, Marieke zei het vanochtend vijf keer. Dat, dat, dat is al bijna een verdubbeling van de aantal keren... dat ze het überhaupt de vorige keer heeft uitgesproken. Ja, ja. ja. ja ze was vorige keer zo ongelooflijk goed. Maar ze was ook al een beetje bang. Ze zei toen het verboden woord bekend werd gemaakt... van oeh, dit kan nog wel eens heel lastig voor mij, voor mij worden. En dat klopt ook, want toen het verboden woord bekend werd gemaakt... toen was er voor haar een aparte compilatie gemaakt... Ja. Voor, van alle keren dat ze het gezegd had. Maar ik pleit mezelf ook niet vrij. Nee, nou die aparte compilatie kreeg ik... De vorige keer. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Ook ja. dramatisch. Ja. Dus break for impact. Ja, Hé, hey, uh, Matt, je bent wel in het bezit van een joker. Dat is namelijk Bram Krikke die kan dan een uurtje jouw plek overnemen. Heb je ja. al een beetje gedacht wanneer je hem wil gaan gebruiken? Je kunt ook meteen maandagochtend zeggen, ik, ik, ik kijk het even een uurtje aan, weet je wel. Nee, dat klopt. Kijk, er zijn uh, twee scenario's. Of, het gaat alsnog helemaal fout. Uh, ja, en dat ik gewoon meteen dinsdag, meteen Bram Het kan ook zo zijn dat. En jij weet dat al Joost, als je er echt op gaat letten. Het is op een bepaalde manier ook vermoeiend. Het is namelijk Dood. ook. Je, je zit voor je, je. Je loopt op eieren. Je zit op een tikkende tijd rond. Dus je komt hoe dan ook ergens in die week een moment dat ik denk. Oh, ik, wil, ik heb heel even een reset nodig. Ik wil heel even zitten. Ik wil heel even mijn hoofd leeg. Het zou, het zou dinsdag meteen kunnen zijn... Het zou ook kunnen zijn dat ik donderdag denk... Oh, we zijn er nu bijna om echt de week mooi af te maken. Ga ik hem nu inzetten. Want dan kan ik nog heel even uh, chillen voor de grote finale op vrijdag. Zeg maar. ja. Kijk, Batty, ik doe deze hele week een uh, voorspelling met al onze collega's. Um, daar is eigenlijk goed nieuws uit op te maken. Oh, echt waar? Ja, ja. Luister mee, Wim van Helden die denkt namelijk dat Marike het het vaakst gaat zeggen. Medo Barreveld uh -huh. die zit op Domien, net als Domien zelf. Uh -huh. uh, Judith en Lars Boelen denken dat ik het het vaakst ga zeggen. En eigenlijk is er maar één iemand, namelijk Marike, die denkt dat jij het het vaakst gaat zeggen. Oh, En die wilde dat, dat, dat, dat. De vorige keer heb ik deze vraag ook gesteld aan al mijn collega's. En ze zeiden eigenlijk allemaal, Matty Valk, Matty Valk, Matty Valk, Matty Valk. Dus ja. het vertrouwen van de collega's is er. Nou, ja, en daar er, er is echt nul basis voor. Vooral dat, vooral nee. dat vertrouwen. Want je kijkt naar voorgaan ja. was jaren. <laughs> Hé, hey, maar wat denk je zelf? Wie gaat het het vaakst zeggen? Ja, dan zit ik nu toch ook wel echt op Marieke, hoor. En ik denk toch ook Lars Boelen. En hoe vaak gaat Lars het zeggen dan? Hoe oh, vaak heb ik het ook alweer gezegd, jaar? 18 keer? Nee. 9000 euro? 18 keer, uh. <laughs> <laughs> ja. Vijftien keer. Vijftien keer. 7.500 euro volgende week op te halen... tussen tien en één s'avonds als het aan Mattie Valk ligt. Hoe vaak ga je het zelf zeggen, denk je? Zeven. Zeven keer maar? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dat vind ik echt heel sharp ja. als dit zou lukken, Mattie. Nou ja, misschien sta ik weer veel te optimistisch aan de start. En dat heb ik natuurlijk ook echt de afgelopen twee jaar... als boeberang teruggekregen. Ik denk ieder jaar van ja, ik ga dit wel even doen. Oké, laat ik het maar even vallen in de echoput. Want die echoput, daar komt nu nog iets terug van maandagochtend... bij de bekendmaking dat jij zei... Makkie. Makkie. Dit wordt een makkie. Uh, we gaan het uh, meemaken. Vanaf aanstaande maandag het verboden woord. Hoor je ons het woord een beetje uitspreken. Druk dan op die rode knop in de QMIS gap Kom je op de radio, pak je 500 euro. Um, Matthäus, Pieter, Valk. Heel veel sterkte en succes. Zet hem op. Uh, dankjewel, en jij ook. hè. Dank je. Van zuid tot aan noord en van west tot aan oost. Here we go. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. De avond Ja, en nu is het vooral belangrijk dat je die Q-music app downloadt... Want die ga je dus maandag nodig hebben. Dit is de avond Oh, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, Nu mag ik het gewoon nog zeggen. Nu mag ik het gewoon nog uitspreken. Shepard komt eraan, naar nou handen mee. Dan is wacht op mij.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 like a sunset skyline to let you know your Shepard Coming Home by Q Music. Ken je die uitspraak? Wil je snel gaan? Ga alleen. Wil je ver komen? Ga dan samen een uh, oud-Afrikaans gezegde en voor Elio Black al van jongs af aan zijn mantra. Begon helemaal niet met hele grote hits. Helemaal geen succesvolle zalen. Jarenlang werkte hij eigenlijk een beetje in die luwte, in de jazz, en de hip hop, Veel schrijven voor anderen. Helemaal die de snelle route naar succes. Wel een sterk fundament. Toen dat succes op een gegeven moment wel kwam, dacht hij nee, nee, nee, ik moet blijven vasthouden aan het mantra. Niet achter het geld gaan, muziek maken dat mensen verbindt. En dat doet hij met deze Sam Dat is Hey Sam, by you. Hey son, I wanna show you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 You, how to be a better man than me? Hey, son, I want to show you how to leave a bigger legacy. You know, one day. The world is big and beautiful. Sam Veld, heet Sam by Q. Normaal, dat is normaal man. Of niet. Ja. Lekker op. Zometeen ga ik weer een gekke gewoonte onder de loep nemen. Misschien is er wel iets waarvan jij zegt, ja ik vind het heel normaal. Waarvan jouw omgeving dan weer zegt, dat vind ik niet normaal. Nou, je kunt zometeen je gelijk halen in normaal of niet. Uh, Esther zet bijvoorbeeld haar cruise control altijd op een oneven getal. Werd niet normaal gevonden. Uiteindelijk bleek zij een hartstikke uniek persoon te zijn. Uh, Danielle was tijdens het koken elke keer handen voordat ze een ander ingrediënt toepast... werd normaal bevonden volgens de rest van Nederland. En Jelle die stopt zijn tandenborstel altijd in de vaatwasser... om hem schoon te maken. Werd niet normaal bevonden. zag je misschien niet helemaal aankomen. Um, deze hoek, daar moet je het een beetje in zoeken. Maar het kan nog veel gekker. En de lijst, die kan langer. Als je in het bezit bent van een gekke gewoonte... kom maar door via de q -app. En ook Alex Warner, is jezelf. Hey uh, Dominie hier. Ik ben alvast mijn ruiten aan het krabben... zodat ik morgen ruim op tijd naar de studio kan rijden. Want, pff, zoals je wellicht merkt, het verkeer is niet te doen, joh. Het winterse weer brengt ons land tot stilstand. Maar, vorst of niet, ik vertel je morgen gewoon... of de top 40 deze week ook helemaal is vastgevroren. Of dat Taylor Swift juist onderuit glijdt, weg van haar nummer 1-positie. Je hoort het morgenmiddag tussen 2 en 6, hier op Q-Music. De top 40.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 Autotaalglas is partner van de Top 40. Sta je in de file en spot je ruitschade. Opgelost Autotaalglas. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is welkoop voordeel. Alle Joekenuba en Ajemps hond en kat. 3 kilo 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl Welkoop weet wat te doen.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 Op. Bij de eerste, de beste gelegenheid die jij krijgt, na je me gewoon hard. Wie overleeft de vloek van Pandora? Elke zaterdag om 8 uur bij RTL 4. De jackpot van 10 januari staat op 11,1 miljoen euro. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog twee dagen om je staatspot te kopen. In de winkel of op staatslotrij.nl. speel bewust 18+. Plus. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl Ook voor de voorwaarden. Promovendum: Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Wasilk.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 Nieuw, proteïne Extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Hallo, Odido Business hier. Oog voor ondernemers hebben we haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl slash business. De meal deal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en ze je zelfs knuffels geven.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 Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Fans van voordeel, opgelet! De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levend niet snitsels, twee voor maar 1,49. Fans van voordeel, Aldi. Het zit in ons bloed om te geven om elkaar. Zo dan, Erik, al jij mijn bloed. Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.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 Met heel veel aanmerkvoordeel zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Beter Slapen vind jouw ideale matras met de gratis lichaamscan bij Beterbed en ga meteen proef liggen. Je vindt er alle topwerken onder één dak. Beter slapen, beter leven. Beterbed. Geniet maar even. Van dit McDonald's-momentje. Mm -hmm. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets.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 At your travel agency and at mindshift.com. Yes, eindelijk een andere auto gekocht. Hé, hey, maar wacht even. Volgens mij is het ook het moment om een nieuwe autoverzekering te nemen. Dat kost vast minder tijd dan die auto uitzoeken. En hoeveel kunnen we dan besparen? Twijfel niet langer over dat stemmetje in je hoofd. Ga even independeren. Want in drie minuten vind je de beste deal voor je nieuwe auto. Vergelijk je autoverzekering op independer.nl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 Q sounds better with you. And this is what it feels like. Normaal? Dat is normaal, man. Of niet? Lekker zo normaal Hey Kimberly, goedavond. Goedenavond, Joost. En welkom in Normaal of niet? Ja, dankjewel. Um, Kimberly, we gaan je gekke gewoonten in de weegschaal leggen. Uh, wat zegt jouw omgeving over deze gekke gewoonten? Uh, die weet dat niet. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ik kan me voorstellen dat ze er ook niet altijd bij zijn. Nee, precies. Nee. Hey um, Kimberly, vertel wat is je gekke gewoonte? Wat doe je? Ik uh, droog mezelf. Altijd exact hetzelfde af na het douchen. Ja, en uh, dat doe je niet alleen bij jezelf... maar dat doe je bijvoorbeeld ook bij je kids, toch? Ja, ja bij mijn drie kinderen ook, ja. En, en wat is die manier dan? Hoe doe je dat dan? Ik ga altijd vanaf dezelfde kant. Ik begin links, ga over mijn borst, ga naar rechts... en zo uh, altijd hetzelfde. En dan mijn linkerbeen, rechterbeen. Dus ja, nooit beginnen met rechts... Ik begin meestal, ik doe meestal van boven naar beneden denk ik bijna, uit mijn hoofd. Ja, maar ik, ik doe altijd eerst mijn arm, ja. mijn linkerarm, dan ga ik naar mijn keel, ga ik over naar mijn rechterarm is... en dan ga ik uh, borst, buik, rug en dan linkerbeen, rechterbeen. En het hoofd slaan we over, dat doet niet mee? Nee, als laatste. Oh, ik heb lang haar, dus dat, okay. uh, anders is mijn handdoek al nat. Oh ja, mijn theorie zou dan eigenlijk zijn dat je dan... Dus eerst zeg maar met die schone handdoek je hoofd doet. En daarna, dus als je dan je vieze voet hebt gedaan, dat je daarna die dan relatief schoon zijn, maar dat je dan niet met die voetenhanddoek weer over je eigen gezicht gaat. Zo is hij mij ooit uitgelegd. Nee, oh, dat doe je nee, ook. niet. Dus ik heb kind. altijd een extra handdoek op de grond, waar de voeten gewoon uh, apart afgedroogd worden. Ah, oké, okay, die, die krijgen nog een aparte behandeling. Ja, oké, okay, ja, dan handdoeken. is een beetje de vraag: is het nou normaal of niet om eigenlijk op iedere keer dezelfde manier jezelf af te drogen? Ja. We hebben eerder al een normaal of niet een keer iemand gehad die zei: ja, ik droog me niet af, maar ik ga met een handdoek op bed liggen. Dus die wacht het dan. <laughs> Tot uiteindelijk opdroogt. Nee, nee. Um, oké, okay, nou we gaan erachter komen. Uh, normaal of niet, kom maar door via de Q's. Dus ik heb Kimberly de huisdag zal meteen volgen. Ik ben benieuwd. Ik ook. Je hoort hem zo. <laughs> I'm waiting. You. I had a bad ja-gehalte, toch? Oh, my lord. Uh, nieuwe Taylor Normaal, dat is normaal, man. Of niet? Ja. Lekker zo, kom Hey Kimberly, goedenavond. Goedenavond, Joost. Is dit perfecte muziek om jezelf bij af te drogen? Zeker. Ja, het kan dus zo lekker op de maat. Ja. Oh, my lord. <laughs> um, Kimberly, welkom in Normaal of Niet. We hebben jouw gekke gewoonte in de weegschaal gelegd. En Q-Music Luister in Nederland gaat zeggen wat ze ervan vinden. Um, nog één keer, wat is die gekke gewoonte? Wat doe je? Ik droog mezelf exact hetzelfde af na douchen. Ja, en nog één keer, één voor de duidelijkheid, dat gaat van links, links naar rechts. Ja, en dan doen we de rechterbeen linkerbeen, toch? Ja, nee, linkerbeen. Link, ja, oké, okay, dus van links naar rechts. Helemaal hel hoor. Uh, Dat is een beetje de vraag: wat heeft de Q-Music App gezegd? Rens zegt dit. Dat is echt heel normaal. Mijn vriendin en ik drogen onszelf ook op precies dezelfde manier af. Uh, dan is daar Lotte heel normaal. Ik droog mezelf altijd op dezelfde manier af, ook zeker in die volgorde. Annalie zegt: ja, normaal. Jalen zegt: ik vind het ook best normaal. Ik doe het ook op die manier. Roxanne zegt: heel normaal. Wander vindt het heel normaal. Nadesha zegt: hartstikke normaal. En dat zegt een psycholoog. En Rebecca zegt normaal, ik droog mezelf ook op die manier af. Dan is daar Debbie. Ik vind het heel normaal. Ik droog mezelf ook iedere dag op dezelfde manier af. Het is bijna, bijna niet te vinden. Een enkele niet normaal. Uh, maar Kimberly, er is een uitslag. <lacht> en je voelt nou, hem misschien al een klein beetje aankomen. Ja. ja. Normaal. Het is normaal. Nou, kijk top. En is dat toch weer even een fijne gedachte als je morgenochtend weer gaat afdrogen? Ja precies, um, dus ik je doet niks keks. Nee, je doet helemaal niks geks, helemaal niks geks. Uh, Kimberly, dankjewel voor je gekke gewoonte, hè. tot later. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. avond als, Vanavond. als je net als Kimberly in het bezit bent van een gekke gewoonte... kom maar door via de Q Music app, dat is High Hopes. Jack Back music Music, never forget you. Vanaf aanstaande maandag spelen we het verboden woord. Een week lang mogen we het woord beetje niet uitspreken, doen we dat toch? Mag je op de rode knop drukken in de Q Music app, kom je op de radio, win je 500 euro. Deze ochtend hebben Mattie en Marieke alvast een klein oefenuurtje gedaan. Hoe ze dat is vergaan, orizo. Mm, taught me, taught me, het was niet goed. Ik zeg het was, het was gewoon niet goed. Hallo Olivia Dean Orizo. And man I need. De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 Opnieuw vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op zimweb.nl. Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen.